Adem rustig in, hou die adem even vast en adem rustig uit. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. En ja, je kunt je ogen open doen als je dat wilt. En geef je lichaam dat wat je lichaam toekomt. En geef je ziel. Wat je ziel toekomt. Dus het luisteren. Naar Indigo Radio. Naar andere lezingen. Naar mijn lezing. Leef je leven. Hier op aarde. Zoals jij dat wenst te doen. Waar je goed over nagedacht hebt. En geef je ziel. Ziel. Dat wat je in al je andere levens hebt meegemaakt. Maar geef die ervaring en het loslaten daarvan. om jouw ziel, om jouw bewustzijn, jouw bewust te zijn. groter en voller te maken en tot groter bewustzijn te maken. Want je weet. De weg naar het universum is door jouw zijn. En vanavond is het mij een groot genoegen om een aantal vragen te beantwoorden. De vragenstelsters en vraagstellers hebben al een schriftelijk antwoord ontvangen en ze zijn geïnformeerd dat het vandaag op Indigo Radio behandeld zal worden. Altijd dank voor jullie vragen en dank voor je vertrouwen in mij om een antwoord te geven op je vraag. En graag lees ik de eerste toch wel een heel aparte vraag voor. En iemand schrijft mij: Ik heb samen met mijn vriendin een prachtige ervaring gehad, die ik s'avonds pas bewust werd toen, het, toen ik het met haar erover had. Het was namelijk zo, we waren uitgenodigd voor een vrijgezellenparty in een restaurant. Omdat we lang in de auto hadden gezeten, zei ik tegen mijn vriendin, ga mee naar het toilet. We gingen het toilet binnen en kwamen in een halletje met vier deuren. En één deur was van de klink af en zat aan de linkerkant. Zat aan de, linkerkant. de andere deur ernaast deed ik open en zag maar één toilet en die was bezet. Op dat moment komt er nog een vrouw binnen. En ik zeg, wel heel weinig toiletten voor, voor zo'n groot restaurant. En ze maakt diezelfde deur open en zegt dit ook. Mijn vriendin maakt de deur recht tegenover open en dat was een gehandicapte, uh, gehandicapte toilet. En dit was groot en daar ben ik op geweest en mijn vriendin en die andere vrouw zijn op twee herentoiletten geweest. Later op de avond hebben de andere vrouwen kaartjes van het toilet meegenomen met een spirituele tekst erop van een welzijnscoach. De party was afgelopen en we wilden opstappen. En mijn vriendin en ik gaan weer naar het toilet. En ik maak dezelfde deur open. En ineens zijn er wel acht toiletten voor dames. Plus ik zie die kaartjes liggen. Na de hand hebben we hierover gesproken en konden er allebei geen verklaring voor geven, maar hadden dit wel bewust ervaren. Wat is het geweest dat we ervaren hebben? Ja, en ik heb het echt twee keer over moeten lezen hoor. Want <laughs> ik dacht, wat bedoel je hier eigenlijk precies mee? En toen heb ik het nog een keer gelezen en toen heb ik het eventjes van me afgelegd. Ik dacht, ja, dan moet ik toch wel even uh, een, een, een juist uh, antwoord op geven. En na een tijdje kwam het volgende antwoord. En ik heb haar geschreven. Nou, het gaat niet om mij hoor. Maar het, ze kreeg het antwoord. Uh, ja, dat is ook wat. Weet je, ik heb toch even zitten kijken. En natuurlijk krijg je een antwoord. En ik dank je voor je vertrouwen in mij om een antwoord te geven op jouw vraag. En dit zeg ik natuurlijk altijd... De laatste tijd moet ik zeggen, en ik deed dat in een andere zin bij de andere vragenstellers, maar altijd vooraan het beantwoorden van een vraag. En ik ga verder. Ik ga ervan uit dat je geen pilletjes hebt zitten slikken, of andere wellicht verslavende spullen, maar dat je wellicht toch zomaar in een andere dimensie bent gestapt. Misschien doordat je die kaartjes gelezen hebt, en ben je daardoor in gedachten, ben je hogere zelf aangekomen. Het is mogelijk, want jij bent dan nu wie je denkt te zijn. Maar je hebt al zoveel levens achter je, en dat is ook een deel van jou. Maar jouw bewustzijn, dus dat wat in het midden zit van dat grote rad van al die spaken waar jij je levens in hebt gehad. Dus jouw bewustzijn is wellicht anders dan je je ooit gedacht had. Je bent je misschien niet bewust welke ervaringen er in jou liggen. En door zo'n gebeurtenis ga je twijfelen aan de werkelijkheid waarin je nu denkt te bewegen. Want weet je, er zijn verschillende werkelijkheden. En het kan zo zijn dat jullie daar, of dat jij daar even in geweest bent. Het lijkt zo gewoon, en het ziet er allemaal vanzelfsprekend uit, dat je je na verloop van tijd ervan bewust bent, dat het toch iets anders geweest is dan de fysieke werkelijkheid, dus de werkelijkheid waarin je je nu bewust bent. Je kunt nooit in die andere werkelijkheid komen door het te willen. Wel kunnen bepaalde omstandigheden meewerken om je daarin, op, op je daar, daar, daarin dus hè, op te laten gaan. En kun je pas naderhand het verschil zien. Je ervaart het toch als iets doodnormaals en je ziet ook geen enkel verschil in de andere werkelijkheid. Het vloeit ook van het ene in het andere. En wat dat betreft, zou je je eigen leven ook in een ander daglicht kunnen zien. Kijk hoe jij je leven ervaart. Is het deze fysieke werkelijkheid, of is het een illusie? Ben jij werkelijk wie jij denkt te zijn, of doe je maar eigenlijk wat? Kijk of dit een boodschap is die deze verschuivingen in werkelijkheden aan jou hebben laten zien. Misschien is het de tijd voor jou om erover na te denken waarom je in deze aardse werkelijkheid bent gekomen. Dus in deze fysieke werkelijkheid bent gekomen. En wat jouw taak daarin is. Ben je in staat om bij jezelf te blijven? Om je, niet, om, je, om je niet uit je evenwicht te laten halen. Om je bij je hogere zelf te laten blijven en je niet met het schijnlicht te laten meesleuren. Jouw ziel die oneindig meer is dan je je in je stoutste dromen kunt bedenken, is in staat om het over te nemen van je stoffelijke lichaam, om jou in je eigen zelf, je werkelijke bestaan hier op aarde, te laten komen. Waarin jij jouw incarnatieopdracht kunt vervullen. Hoe die opdrachten geven aan jouw ziel, want daar wacht jouw ziel als het ware op, kun je door zelf kennis bereiken. Ja, en dan zal ik je toch even zeggen, door, door bijvoorbeeld te lezen hierover, door te luisteren naar de lezingen die ik je geef. Te lezen bijvoorbeeld naar Verhalen die in mijn website staan, die dus natuurlijk wel leuke verhalen zijn, maar waar altijd een diepere betekenis in zit. En het gaat dus over jouw incarnatieopdracht en van niemand anders. Niet van je vriendinnen, maar van jou zelf. Dat is dus de opdracht, de incarnatieopdracht. De opdracht die jij meegenomen hebt, toen jij hier op aarde besloot te leven, om hier een nieuw leven aan te gaan. Het leven hier op aarde dus, dat eigenlijk een illusie is, maar waar je achterkomt als je alle illusies over jezelf loslaat. Waar je dan terugkomt naar wie je werkelijk bent, dus de mens wordt die je was toen je hier net op aarde aankwam, in het lichaam dat je nu hebt. Die opdracht die je meenam toen je op aarde kwam, herinner, je, je herinner het je en weet diep van binnen dat jij bepaalt in werken, welke werkelijkheid jij leeft. Wij mensen denken zo gemakkelijk dat we het allemaal weten. Dat we exact weten in welke werkelijkheid wij leven. Maar dat is niet zo. En soms komen we tot onze verrassing, een werkelijkheid tegen, die zo gelijk is aan waar we aan gewend zijn. En zien we het verschil ook helemaal niet. Soms is het licht iets anders. De kleuren zijn een beetje anders. Maar het verschil is nauwelijks te zien. Toch mogen we ook daarvan weten. En al te lang zijn wij mensen hieraan voorbij gegaan. Het was, het, het was alleen het leven hier op aarde en verder niets. En zo lieten wij ons dom houden. Doe wie? Nou, dat is niet nodig om daarop in te gaan. Om nu daarop in te gaan. We hebben het zelf zo laten gebeuren. Maar nu is het de tijd... Dat we het ons herinneren, dat we anders kunnen denken, dat we anders kunnen voelen en dat we als we werkelijk in onszelf zitten, je kunt ook zeggen in jezelf gekeerd bent, een ander gevoel ervaren en een liefde gevoel ervaren en ons te herinneren dat dat het leven is. En misschien heb je wel op mijn website ikra.nl website, het verhaal gelezen van het pompstation. En dat is ook zo'n voorbeeld van een andere werkelijkheid die naadloos in deze fysieke werkelijkheid vloeit. De gebeurtenissen, gebeurtenissen de zichtbare verschijnselen lijken in deze tijd te passen. Maar komen wellicht uit een andere dimensie, uit een andere tijd, om even in te passen in de tijd van het heden. Zo zijn er veel voorbeelden van mensen die deze gebeurtenissen hebben ervaren en die het als wonderlijk beschouwen, terwijl het niet anders is dan een normale wijze van leven. Het is een leven dat we allen nog niet gewend zijn, en waar, waar, waarvan wij mensen denken dat het wonderen zijn en dat het vreemde verschijnselen zijn maar het is de normaalste zaak van de wereld om in verschillende vormen van werkelijkheid te verkeren te leven om wat eens geweest is als het ware uit het universum te halen door het te projecteren dankbaar te zijn dat het mogelijk is en het simpelweg te ontvangen. Want alles is al aanwezig in de werkelijke werkelijkheid. In het universum. Mensen die alleen in het stoffelijke, het fysieke denken kunnen leven. Die dus niets willen weten van een leven uit de ziel. Dus van de andere kant... Leven een leven dat eigenlijk zo beperkt is. Maar ze realiseren het zich niet. Ze denken het allemaal te weten en wanen zich in de enige waarheid, hun eigen enige wereld. En ze zijn nog niet in staat om verder te kijken. En misschien vraag je je wel af, waarom dan niet? Nou, omdat ze het gewoon niet willen want ze voelen zich veilig in de wereld waarin zij leven en wensen de veranderingen niet aan te gaan. Dus ja, jouw ervaringen koester ze, maak ze niet groter, maar ook niet kleiner. Het zijn kleine geschenken, als het ware, van het leven. Er is meer, en dat laat het leven je ook zien. Gewoon dankbaar zijn, dat de tijd gekomen is dat je ging Kijken dat je ging zien en het ook ging ervaren. Blijf het gewoon voelen in jezelf en laat los. Het komt altijd op de juiste tijden en heb er gewoon simpelweg vertrouwen in. Het valt niet te dwingen, het valt niet af te dwingen. En juist door het laten en het accepteren van de vele werkelijkheden valt het zomaar binnen jouw bereik. Ja, de volgende vraag is een totaal andere, maar toch ook weer gelijk. Want het valt altijd in elkaar. Um, bij de volgende vraagstelsel is MS geconstateerd. En ze schrijft dat ze er graag iets meer over wil weten. En ze heeft ook nog steeds hoop op genezing. En ze zou het fijn vinden om een reactie van mij te ontvangen. En ze dankt me, haar, ze, ze, ze dankt me daar bij voorbaat voor. En ook is deze vraag die voegt naadloos aan bij iemand die ook al zo lang MS heeft en... Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb haar al een hele tijd geleden iets beloofd en ja, het kwam er gewoon niet van. En al zo lang zou ik haar hierover schrijven en, en misschien is het nu de juiste tijd om haar, haar nu hier ook over te vertellen. En misschien wil je nu verder luisteren naar het antwoord op je vraag. En ook voor deze vragenstelste. Dank voor je vraag en je vertrouwen in mij om een antwoord te geven op je vraag. Maar laat ik het altijd zo zeggen. Ik doe het niet. Het is de Godheid in mij die alle werken doet, die dus de antwoorden geeft. Tja, zeggen men mensen dan, MS, poh, dat is niet mis zeg. Nou, en dan verder hoor je er niets meer over. En we zijn er allemaal van overtuigd dat het een zeer ellendige ziekte is. En iedereen denkt, en denkt te weten, dat er geen beterschap is. En ja, wat we denken, zijn we ook. En zo maken we ons onze eigen toekomst. Maar gelukkig schrijf je verder in je mail dat je ook hoop op genezing hebt. En gelukkig schrijf ik, want je vraag gaat eigenlijk over het hele proces dat wij MS noemen. Wat eigenlijk een, een samenvoegsel is van een aantal klachten. Ja, en waar spreken we eigenlijk over? MS. De mensen die het zelf hebben, die zeggen, ah, oh, er is toch helemaal niets aan de hand hoor. Nou, nee, het gaat heel verschrikkelijk goed met mij hoor. Nee, het gaat uitstekend met mij. Ik ben het niet die dat heeft, maar mijn lichaam. En ach, hoor ik ze denken, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Dus, en dan zeggen ze weer, ik heb niets. Dus we kunnen daar best wel plezier over maken, want waar heb je het eigenlijk over? Ik kan nog. Alles. En ik hoor ze denken: straks die rolstoel. Maar kijk, het is mijn lichaam, niet ik. Ik zeg nee tegen mijn lichaam. Nee tegen mijzelf. En ik voel me wel koud en leeg in mijzelf. Ik zal dat nooit en nooit aan anderen zeggen. Ja, zo wil je wel alles wegduwen uit jezelf en geen andere gedachten laten toestaan. Waar je pijn binnen in jezelf hebt geleden, daar ga je niet over en wens je niet over na te denken. Want dat is zo'n diepe pijn. En je voelt je al waardeloos. Dus waarom zou je daar nog over nadenken? Het haalt me naar beneden, dat nadenken daarover. En liever is het mij het weg te duwen. Dat is gemakkelijker. Dus liever niet overspreken. Maar je wilt het wel met mij delen. Je wilt het wel naar buiten brengen. Maar je voelt nog steeds die ontzettende diepe, koude binnen in jezelf. En je zou willen wensen dat je het zou kunnen helen. En velen hebben de moed opgegeven. Het valt ook niet mee, zo'n vreselijk iets te moeten horen van specialisten. Je wereld stort in elkaar en je weet met je stoffelijke hersenen dat er niets aan gedaan kan worden. Ja, geen vlees eten misschien en geen chocolade en geen koffie. En misschien nog een paar dingen om je lijden uit te stellen. Dus om diep in jezelf te gaan nadenken over jezelf. En het absoluut niet op te geven en toch ondanks alles te gaan kijken en hopen op genezing. Mijn diepe respect. En ook het vertrouwen in je eigen zelf. Je lichaam, je lichaam, jouw lichaam. Dat is al een stap naar zelfgenezing. Ja, je zegt dat je je nu een beetje nutteloos en leeg voelt, maar ben je in staat om de dingen om te keren in jezelf? Ben je in staat om op een moment in je leven, nu bijvoorbeeld, rustig te gaan zitten. En in alle rust binnenin jezelf te gaan nadenken. Je schrijft ook, wat doe ik niet goed? Maar je doet alles goed. Het gaat natuurlijk over jouw diepe, diepe zelf. Wat doe ik niet goed? En toch zeg ik je. Je doet alles goed. Alles. Maar bedenk dat, het, dat je het ook anders kunt. Dat je ook, ook op een andere wijze kunt denken. Waar je tot nu waarschijnlijk nog niet over nagedacht had. En misschien wel gelezen had. En misschien wel van anderen gehoord. Maar waar je nog niet diep in jezelf over nagedacht had dat er mogelijkheden zijn dat je absoluut anders kunt denken en kijk eens, kijk eens en dat is misschien best wel moeilijk voor je om daar nu in te kijken maar ik hou je hand vast kijk eens of je de innerlijke kwaadheid in jezelf naar boven kunt halen kijk je bent niet alleen ik hou je vast kijk maar Kijk eens in die gedachte. Je hoeft de emotie niet te ondergaan. Kijk alleen maar naar die gedachte. Kijk erin, niet in de emotie, maar kijk er naartoe. Is het te pijnlijk? Voel je die kou in jezelf dat je ze niet naar boven kunt halen? Blijf het doen. Ik hou je vast. Vraag hulp van het goddelijke in, in jouzelf. Ook jij bent daar deel van. En vraag aan het goddelijke. Vraag je ziel om de weg te wijzen. Jouw weg te wijzen. En kijk nogmaals in jezelf. Kijk goed en haal het naar boven. Zie je het nu? Blijf me vasthouden. Zie je de koude gedachten die je over jezelf had. Zie jij hoe je jezelf, volkomen met je gedachten, met jouw gedachten naar beneden hebt gehaald. Het, we praten niet over de oorzaak. Laat die los. Dat is een emotie. Daar kun je niets mee. Kijk alleen naar jouw gedachten die vanuit jou kwamen. Die heb je zelf naar beneden gehaald. Voel, voel hoe je jezelf aan het vernietigen was. Kijk, kijk goed. Kijk goed binnen in jezelf. En doe je ogen dicht misschien. Haal het naar boven. En blijf diep in die vreselijke gedachten kijken. Voel je niet schuldig dat je zo gedacht hebt. Want juist door de gebeurtenissen, juist doordat je die gedachte had, wist je dat jij je verder weg liet gaan van de liefde. Anders had je het nooit geweten. Die gebeurtenis is niet meer belangrijk. Die kun je niet overnieuw dwingen te laten doen. Wel je gedachte. Mag ik je vragen? Koester je negatieve en je koude en je eh, destructieve gedachten? Haal ze naar boven. Kijk er naar en weet dat jouw ziel een kernreactor is, waar alles dat negatief is opgelost, daarin opgelost kan worden. Breng die gedachten die eerst zwaar en koud en akelig waren, breng ze naar dat licht. Kijk, zie je dat licht dat je zelf bent? Want dat ben jij. Laat die gedachten oplossen in jouw ziel, in jouw licht, in jouw kernreactor, wat jij zelf bent. Je bent niet die gedachten. Jij bent die kernreactor, jij bent dat licht. Die gedachte, die had je een plekje gegeven, diep binnen in jezelf. En daar wilde je geen afstand van doen, omdat je dacht dat dat goed was. Dus neem een andere gedachte, haal ze naar boven en breng het in dat licht dat jij bent. Je bent niet die andere gedachte. Dat is maar een, ja, wat zullen we zeggen, dat is maar een, een speldenprikje. Maar weet je, als je dat speldenprikje niet in dat licht legt, dan wordt het na verloop van jaren, net als een potlood wat je op de tafel neerzet, is een puntje, en dan zie je een heel klein puntje, maar aan het eind van het potlood, bovenaan, als je een rondje maakt, wordt dat rondje alsmaar groter. Maar het stelt niks voor. Dus leg... Dat kleine stipje, want dat is het in, in feite, in jouw kernreactor. En daar lost het op, in het licht. En misschien, misschien sprokken er wel allerlei gedachten door je hoofd en misschien ben je er niet in één keer klaar mee. Maar blijf het doen, steeds weer en weer. Weet je, ik kan van hieruit niet zien hoe lang je ermee bezig zult zijn. Soms niet meer dan de paar minuten waar we, waar we het er net over hebben gehad. Dus wat ik net aan je verteld heb. Soms langer. Het hangt ervan af hoe zeer jij die gedachte wilt vasthouden. Het hangt van jouw eigen denken af. Sta je toe, dat... Je dat afbreken van jezelf naar boven haalt. En leg het steeds maar weer in dat liefdegevoel van je neer. Steeds maar weer en steeds maar weer. Het heeft niets met de omstandigheden te maken. Daar heb jij een gedachte aan ontleend die negatief waren. Maar je kon het ook positief doen. Denk na over de zin... De ander is nooit schuldig. En ik heb het vaak gezegd, ik heb er zelf anderhalf jaar over gedaan, voordat ik die zin begreep. Maar die is juist, juist voor jou, zo belangrijk. En je bent intelligent en je kunt erover nadenken. Dus gebruik je hersens om daarover na te denken. En maar haal eerst die destructieve gedachten omhoog. En breng ze Haal ze uit het diepe uit jezelf en breng ze in jouw eigen liefde, in jouw eigen ziel. In dat wat jij werkelijk bent. Net zolang, totdat jij denkt dat het genoeg is. Ja, je kunt over de gebeurtenissen nadenken waardoor je je in de kou gelaten voelde. Daar kunnen anderen niets aan doen, hoor. Dat zij konden niet anders. En jij kon er niet mee omgaan. En daarom ben je er zo mee omgegaan zoals jij ermee omging. Maar jij hebt jezelf toegestaan om zo te voelen. Om zo negatief te voelen. Je kunt het ook omdraaien. Het was een beslissing die in jouzelf zit. Je kunt het alle dingen weer omhalen, haal die duistere gevoelens naar boven, onderwerp ze aan jezelf. Jij bent de baas. Adem ze weer in en leg het in het licht dat jij bent. En laat los, want je kunt er niets meer mee. Je kunt de gebeurtenissen in dit leven en in vorige levens niet meer opnieuw meemaken. Want dan zou je anderen dwingen om het overnieuw te moeten doen. Maar dan op jouw wijze. En je weet niet waarop die ander het gedaan heeft. Juist ook omdat die ander het doen moest zoals hij of zij het moest doen. Ook vanuit een groter worden, een klein zijn van een bewustzijn tot een groter. Maar breng het in het licht. Breng die gedachten in het licht. Steeds maar en steeds weer. En misschien voel je je wel hevig gekwetst. En het is mogelijk. En misschien ben je wel ontzettend kwaad. Maar het zijn wel jouw gevoelens. Jouw negatieve gevoelens die je zelf oproept. Niet door, wat, door dat wat ik jou zeg. Bedenk dat alles wat je nu hoort... vanuit de liefde met een hoofdletter komt. Niets wordt jou achtergehouden. En alles komt ook jou toe. Ook jij bent deel van die gigantische liefde-energie, die het universum is. Ook jij kunt de goddelijke mens zijn, de menselijke God. Wees daarvan overtuigd. Huil om jezelf. En om de dingen die je naar buiten hebt laten komen. Maar haal het weer naar binnen in een inademing en leg het neer in het onnoemelijk licht dat je zelf bent en steeds maar weer dien je dit te doen en weet je je krijgt ook alle gelegenheid om het te doen want je wordt als het ware stilgezet en dat betekent dat, je, dat er wel degelijk iets aan te doen is het universum is zo één en al liefde daar is geen, geen negativiteit in. Niets. Daar is alleen maar liefde. Ook voor jou. Juist voor jou. En wil niet anders dan dat jij daar ook deel van uitmaakt. Stop dit proces. MS wordt het genoemd. Stop het. Je kunt er niets mee. Laat het los. Laat de woorden los. Het is per slot niet anders dan een aantal processen, een aantal gedachten die jij toegestaan hebt in je lichaam om negatief te worden. En als dat zo is, kun je het ook omkeren. Want waar het ene is, is het andere ook. Want waar de nacht is, is de dag. Waar het donkerte is, is ook het licht. Want hoe zouden we anders weten dat het licht het licht is? Voelen in je lichaam en laat het doorstromen met dat licht luister luister naar de meditaties naar de lichtmeditaties en laat de gedachten dat het voor jou niet zou werken los laat ze binnenkomen laat ze inademen in de liefde in jouzelf en neem het op in het licht dat jij bent en laat dat licht groter worden jouzelf jou eigen zelf dat een stukje God is ook al denk je dat dat niet zo is maar het is wel zo draai de dingen om en doe het voor jezelf want jij bent dat zo absoluut waard zet je niet langer schrap maar leef je leven zoals jij je dat voorgesteld had toen je hier op aarde kwam toen je net geboren was want nu zou je het anders doen in dit leven. Doe het dan. Misschien wil je met mij een korte meditatie doen. Adem. Heel diep in. Dus werkelijk diep. Dus je borstkas breder maak. Voel, voel hoe je ribben naar buiten steken en voel hoe je adem helemaal onder in je buik terechtkomt. En kijk met mij mee. Sluit je ogen en reis met mij mee binnen in jezelf. Voel in jezelf en voel het kloppen van je hart. Voel naar binnen. En doe het maar. Ook al ben je bang wat er zal gaan gebeuren. Nou, er gebeurt dus niets, er gebeuren geen ene dingen, alleen wil ik je laten zien waar de koude is die je in je diepste zelf verborgen had. Kijk goed waar het zit en zie het voor je, wat zijn het, het lijken stenen die wat slordig op elkaar staan, kijk goed, de stenen zijn koud en zie Zie dat het je gedachten zijn, zie dat het gedachten zijn die jij al zo'n lange tijd bij je gehouden had. Om de, ja, waarom ook weer, je weet het niet eens meer, je bent het kwijt. Je weet alleen nog maar dat de anderen schuldig waren van wat jij nu voelt. Je bent woest en kwaad. En wil je eigenlijk nog wel verder in deze meditatie? Nou, eigenlijk niet. Maar kijk, wat maakt het uit? Niemand hoort het. Niemand hoort de gedachten in jouzelf. En je zit rustig achter je computer. En je luistert. En laat het maar gebeuren. En zie toch die harde gedachten Die al te lang bij je zijn geweest. En waar het één is. Is het andere altijd aanwezig? Waar de nacht is, is de dag ook altijd aanwezig. Dus die harde gedachten zijn er niet voor niets. Je kunt ze in het licht dat vlakbij is laten oplossen. Doe het maar. En zie het voor je. Zie ze oplossen in het heldere licht. Zie dat ze er niet meer zijn. En je gedachten zijn je daar dankbaar voor. Dat je ze aan het licht gegeven hebt. Want jij, jij kon dat. Niet iemand anders. En daarom waren ze ook bij jou. En kijk, ze zijn verdwenen. Ze zijn er niet meer. Adem het licht in dat je zelf bent, en adem dat er overheen, en zie dat het niet meer bestaat. Voel in jezelf dat licht, dat enorme verschil dat je nu voelt, en laat los. De volgende vraag is van iemand die ontzettend moe is. Vreselijk moe. En De vragensteller zegt, ik ben elke dag doodop. Ik slaap veel, maar dat wil ik helemaal niet. En ik hoop dat u een tip heeft voor me. En... Ik word ook alvast bedankt voor de moeite. En weet je, het antwoord komt altijd met zo'n liefde. En soms is het wel inderdaad behoorlijk lang geworden. Nou, het zij zo. Weet je, hoe meer je slaapt, hoe moeier je wordt. En het lijkt wel, het lijkt wel of je op dit moment in een visieuze cirkel terechtgekomen bent. Je hebt misschien het gevoel alsof je in een rijdende tijd. Of je een, een, een, een rijdende trein wilt inhalen, maar dat je steeds bij de achterste wagon bent en dat je die steeds maar wilt pakken. Het is een ellendig gevoel, maar het zegt je heel veel over jezelf. Maar ook dat je er weer uit kunt komen. En dat kan op verschillende manieren. Nou, je kunt medicijnen slikken om je op te peppen en je kunt je daarbij afvragen of, het echt, of je het echt nodig hebt. Je legt dan natuurlijk wel de verantwoording van jouw lichaam in de handen van een ander die jou de medicijnen geeft. Daar is niets op tegen. Als jij dat wilt, dan wil jij dat. Maar er is ook een andere manier. En dat is je ademhaling veranderen. En je vraagt je misschien af of dat wel nodig is. Maar bedenk dat de meeste mensen een vrij oppervlakkige ademhaling hebben. Kijk maar eens hoe je ademhaling is. Is het te hoog? Dat wil zeggen dat je alleen de toppen van je longen belast. De lucht onderin je longen wordt niet ververst en daardoor wordt je behoorlijk suf van. Nou, je hebt het me nu goed horen doen. Hè? Ik denk, dit zo. Dat is alleen maar de topje van die longen. Maar misschien zeg jij wel dat je heel goed ademt. Maar tot hoever gaat die ademhaling? Tot je middenriff. Dan nog is het niet een juiste ademhaling. Dan is er nog een andere ademhaling, en dat is de buikademhaling. buikademhaling, en die is helemaal prima. Maar ook hierbij worden de longen niet helemaal gebruikt. Je zou dan kunnen overwegen om je ademhaling eens een keer geheel anders te doen. Een goede reinigende ademhaling is, en ik zet het maar even apart, zodat je het heel goed kunt beluisteren, Drie maal diep adem. Hou aan het eind van de derde ademhaling de lucht een paar tellen vast. Tuit je lippen zonder je wangen bol te maken. Blaas een deel van je adem krachtig uit door je getuite lippen. Wacht een seconde. Blaas weer een deel uit. Wacht weer een seconde en blaas de rest uit. Kijk wat het met je doet. Maar nu je vermoeidheid. Of eigenlijk dien ik niet te zeggen jouw vermoeidheid, want dan ga je je vermoeidheid als een vanzelfsprekend iets maken. Nu eerst de vermoeidheid die je met je eigen ademhaling kunt veranderen. In energie. Ga ontspannen zitten, of liggen. Ik geef altijd de voorkeur aan liggen. Ik voel de aarde dan onder mij. Zet je, doe je voeten tegen elkaar. Je tenen goed gesloten, je hielen tegen elkaar aan. En vouw je handen, zodat ze in elkaar grijpen. Want hierdoor vorm je een gesloten cirkel tussen je handen en je voeten. Haal een paar maal ritmisch adem. Rustig. Diep aan, inademen door je neus en langzaam uitademen in je zonnevlecht. Dus rond je navel. En luister naar het kloppen van je hart. Wacht drie hartslagen. En doe dan. De ademhaling die ik zojuist zei. Dus eerst heel diep inademen, zodat je borstkas helemaal breed wordt tot in je buik, uit je lippen... en doe in drie krachtige uitademingen je adem eruit. Het helpt je absoluut om meer energie in je lichaam te krijgen... Energie die je uit de lucht haalt. In de lucht die wij inademen zit goddelijke energie. We noemen dit prana. Als je een zogenaamde verkeerde ademhaling hebt, dan krijg je weinig goddelijke energie. Dan krijg je weinig prana binnen. Dat gevolg. Met gevolg dat je, om je niet te vermoeien, je steeds maar minder goed gaat ademhalen. Dus boven in je top van je longen, zodat je op een gegeven moment praktisch zonder energie komt te zitten. Dus je hebt nu gezien hoe je die energie in jezelf met ademhaling kunt veranderen. Maar nu nog op een andere manier. En dat is de zachte, dwingende werking van jouw ziel, om je te laten zien dat je je leven anders dient te leven. Ik zeg niet moet. Moet maar dient te leven. Van jezelf. Je krijgt dus signalen van je ziel. En die worden door ons mensen vertaald in ziekte, onaangenaamheden en, nou, noem maar op. Terwijl het niet anders is dan een teken van het goddelijke aan jou om op een andere manier te gaan leven. Op dit moment... Luister je ernaar omdat je, omdat je diep in jezelf voelt dat er een andere manier is. Dus deze manier is. Want je, je schrijft daarbij, waarvan je diep van binnen weet dat het antwoord van daaruit gegeven wordt. Je hebt het antwoord ook, want je kunt het ook uit jouw binnenste naar boven halen. Je kunt het je herinneren. Maar neem het jezelf even niet kwalijk dat je het even niet weet. Je bent het kwijtgeraakt, net zoals zoveel mensen al duizenden jaren hun eigen herinnering aan hun goddelijke zijn zijn kwijtgeraakt. Maar niet echt zijn kwijtgeraakt, want ze hoeven het zich alleen maar te herinneren. Juist het herinneren betekent dat er wel degelijk iets binnen in, je, binnen in jezelf zit, hè? Dus dat je het niet bent kwijtgeraakt. Hoeveel mensen er ook zijn die het je duidelijk willen maken. En waarvan, me, waarvan wij mensen al duizenden jaren al afhankelijk van waren geworden. Maar wat nu niet meer kan. We worden wakker. Dus nu komt de tijd dat je het je in jezelf kunt herinneren. Dus wat geeft die vermoeidheid jou? Het geeft je niet anders aan dat je even pas op de plaats moet maken. Moed van je eigen ziel, niet van mij, van een ander, maar van jezelf. Dus stilstaan bij jezelf, bij jezelf komen. Denken diep binnen in jezelf. Dus je gedachten ook weer naar binnen richten. Je hebt twee soorten gedachten. De gedachten die naar buiten gericht zijn, dus je denkt aan de dingen die je nog moet doen, dat soort gedachten dus, of je gedachten naar binnen richten. Dat vergt moeite, dat vergt een soort discipline, je moet daar iets voor doen. De gedachten die naar buiten gericht zijn, dwarrelen maar wat, en die zijn makkelijk, kunnen wel gericht zijn naar buiten, maar je komt niet verder met je gedachten. De gedachten die naar binnen in jezelf zijn, in jezelf, die binnen jezelf gericht zijn, raken je eigen zelf. Daar is simpelweg een beslissing voor nodig die alleen jij kunt maken. Jij kunt die beslissing nemen welke van die twee gedachten jij wenst. Het ene of het andere. En daar zit alles in. In de gedachten die naar binnen gericht zijn, zit het antwoord. Je dient bij je en in jezelf te komen. De illusies die naar buiten gericht zijn, hè... Die die je overboord te gooien. te dus simpelweg de weg van zelfkennis te gaan. Dat zou je kunnen doen. En dat lijkt lastig op dit moment, want je komt er niet aan toe, want je bent moe. En je hebt er even geen zin in. Nou, dan doe je het toch niet. Zo eenvoudig is het. Maar je kunt ook beslissen om het wel te doen. Want eens in jouw evolutie als ziel zul je het zul je toch tegenkomen. Of je dat nu doet of in een volgend leven, jij bepaalt. Maar bedenk altijd dat wat je nu kunt doen, je ook in het nu dient te doen. Al het andere gaat af van de energie die ons allen toekomt. En dat is de enige zonde die er op aarde bestaat. En het in het universum bestaat, verspil geen energie. En misschien begrijp je nu de geweldige vorm die jou aangeboden wordt door je eigen ziel. De vermoeidheid. Je kunt overwegen om dankbaar te zijn. Dat jouw ziel jou zo belangrijk vindt. Dat het goddelijke jou zo belangrijk vindt. Dat jij het waard bent om te veranderen. De liefde, de liefde met een hoofdletter is zo groot voor jou. Maar jij bepaalt of je eraan voorbij gaat of dat je ernaar luistert. Dat is de wet van de vrije wil die van de aarde is. Wees dankbaar voor de stap die het leven jou geeft. Je hebt nu alle gelegenheid om diep in jezelf te denken en bij jezelf en bij je eigen bron te komen en te zien dat jij daar deel van uitmaakt. Je kunt eenvoudig niet achterblijven en ik neem aan dat je dat ook niet wilt en ga mee in het grote bewustzijn dat goddelijk is en laat die last achter waarvan jij dacht dat je die moest dragen. Volg je eigen weg in je leven en het zal je altijd goed gaan. Ja, en dan is er nog een vraag. En dat is de pijn aan de middenvinger. Ja, en dat lijkt eigenlijk wel een gekke vraag, maar nee hoor, er zijn geen gekke vragen. Alle vragen zijn goed. En er wordt, er wordt mij geschreven, ik heb pijn in de middenvinger van de linkerhand. Topjes gezwollen en het gevrichtje doet pijn. Ook als ik met de vinger tegen iets aanklop. Ik weet dat het in mijn denken zit. Wil je eens kijken of je me daarmee kan helpen? Vriendelijk bedankt. <klas> nou... En ook dit antwoord is gekomen. Allereerst zou ik je willen aanraden om toch maar even naar een reguliere arts te gaan. Of anders aan een homeopathische arts. Immers zijn al bruggen geslagen tussen de reguliere en de andere vormen van genezen. Misschien is het een ontsteking die gemakkelijk behandeld kan worden en je hebt er maar last van. Nou, je kunt ook je vinger in warm water doen, een beetje een beetje flink warm water waar je wat zout in hebt gedaan, een eh, eh, lepeltje zout in hebt gedaan, zout ontsmet. En misschien is je vingerkootje gebroken geweest en eh, heb je het ook niet eh, in de gaten gehad. Dat kan behoorlijk pijn doen, dus ga toch maar even naar een arts. Eens had ik ook mijn vinger gebroken. Ik ben daarmee wel naar een arts gegaan. Een arts gegaan die heeft en, ja, foto's gemaakt en die wilde het gelijk in het schip zetten, maar wat ik dus per se niet wilde. Maar vaak naar ik gaan kijken in mezelf en wat het nu te betekenen had. En die vinger dus. En, en dan nog gebroken. En daar kwam ik uit. En, en, en het een en het ander. En ik vergaf mezelf enzovoort. En toen kon ik pas aan het genezings, uh, genezingsproces beginnen. De volgende morgen was de vinger totaal geheeld. En uh, opnieuw een foto, Was er geen enkele breuk meer. <laughs> dat heb ik geweten. Want in het ziekenhuis vonden ze dat helemaal niet leuk. En in plaats van dat ze blij waren voor mij, dat die breuk toch volslagen was, geheeld, werden ze kwaad. Enfin, in plaats van een lange tijd met een ellendige vinger, was het uh, in een paar seconden geheeld. Mensen willen dat nu nog steeds niet helemaal geloven. En als ze het zien, worden ze kwaad. Dus ja, wat je ergert bij de ander, is het tekortkomen bij jezelf. Maar goed, waar gaat het over? Over wat de betekenis van juist die vinger waar jij last van hebt. Laat ik je eerst zeggen dat die vinger aan de linkerhand de betekenis heeft van eh, dat je laat zien wie je bent. Je vertrouwt op jezelf, je laat zien wie je bent en eh, de waarde in jouw leven. Jij bepaalt hoe je wenst om te gaan in je leven en hoe je de dingen wenst op te lossen en je staat sterk in jezelf. Met andere woorden, als er iets met die vinger gebeurd is... Uh, kun je zien dat er iets op je weg kwam dat je even uit je evenwicht liet gaan Dat heb je zelf laten gebeuren en niets en niemand anders als je je uit je evenwicht hebt laten halen door welke, welke gebeurtenis dan ook dan zit je niet meer in dat gestructureerde gevoel heb je angst en welke frustratie dan ook toegelaten in je leven heb je jezelf teruggetrokken van je eigen zelfbewuste gevoel daar kun je aan werken en je zegt het ook in je vraag. Ik weet dat het in mijn denken zit. Maar waar zit het dan? Het is altijd zo. Dat als er iets met het lichaam aan de hand is. Als je erover na zou kunnen denken. Dat het om meer in je denken. Om het, meer, om het weer in je denken. En in je, in je liefdegevoel eh, te halen. Om het dan te helen. Waar ging je de mist in met je denken? Waar liet je jezelf toe? Uit je sterke gevoel te laten halen door welke gebeurtenis jij alleen kunt dat bepalen en daarover nadenken. En bij jezelf te blijven door de gebeurtenis niet de schuld te geven en zeker de omstandigheden niet. En helemaal niet de mensen die er mee te maken hebben. De ander is nooit schuldig. Neem die gedachten mee in het hele van je eigen lichaam. Leg de verantwoording niet bij de ander, maar bij jezelf. Jij bent dus ook altijd verantwoordelijk voor wat jij denkt. Het heeft een weerslag op het lichaam dat jij hebt. Laat je niet meer beperken. Maar maak, maak, geen, bescheiden, maak geen bescheiden gebruik van jezelf. Ga voluit in je leven en kijk naar jezelf. Wees van overtuigd dat jij ook een stukje God bent en dat jij je eigen verantwoordelijkheden in je leven weer kunt oppakken. Forceer het niet, blijf bij jezelf en neem het heft zelf in handen. Heb respect voor jezelf en kijk wat je allemaal kunt en leg de dingen niet buiten jezelf neer, maar ga erin op en denk binnen in jezelf na. Kom in dat goddelijke gevoel dat binnen in jou zit en wees ervan overtuigd dat je nooit hoeft te lijden. Het is niet nodig. Richt je met je gedachten naar binnen en onderzoek jezelf en ga eens kijken wat je allemaal kunt tegenkomen over jezelf. Dat gevoel van bescheiden zijn. Voel eens of het wel helemaal klopt met het goddelijke dat binnen in jou zit. Haal eens op een rustig moment al die gedachten naar boven en kijk wat je met al die illusies kunt doen. Het zijn waandenkbeelden. En je kunt er niets mee. Je weet diep van binnen. En jij herkent het al. Maar haal jezelf niet naar beneden. Let daar goed op. Want dat zegt jouw vinger, jouw middenvinger jou. En nogmaals, je weet het zelf heel goed. Waar je het binnen in jezelf zoeken moet. Dus ook tegelijk in die gedachte dat je het los kunt laten. En dat kun je doen als jij dat zelf wilt. Dat is de wet van de vrije wil. Herinner je ook wie jij was toen je op deze aarde kwam. En herinner je wat je hier op aarde wilde doen. En niemand en niets is in staat om die gedachten in jou weg te halen. Dat heb je zelf toegestaan. Maar voel je daar niet schuldig om. Het hoort bij het denken van de aarde om daar uit te komen. En in jezelf het schuldig voelen weer op te laten lossen, door het simpelweg in te ademen en ook in jouw licht te leggen. Dan is het maar zo, accepteer het en ga verder met je leven. Neem de ruimte van deze aarde die er ook voor jou is en pak al je mogelijkheden. Alles ligt besloten in jouzelf en jij alleen kunt besluiten of je dat naar boven laat komen. Dit alles, dit nadenken, kun je gerust ook doen. En ik raad het je ook aan om het genezen van je vinger in je denken samen met de met reguliere behandeling te doen. Terwijl jouw vinger nagekeken wordt door de experts, kun jij in jezelf gaan nadenken. Er is niets op tegen om dat samen te doen. Want net zoals ik al zeg, het is een goede samenwerking tussen het een en het ander. En juist doordat het pijn is, kun je afgeleid worden in je denken om bij jezelf te komen. Want het is gewoon zo... Dat als je het al zo ver hebt laten komen, dat je lichaam behoorlijk gaat opspelen tegen de gedachten die uit je lichaam komen, dus de negatieve gedachten, je het behoorlijk moeilijk kunt hebben. En niet iedereen kan zomaar uit die pijn stappen om te gaan nadenken, om te gaan mediteren. Maar het is wel voor iedereen wel degelijk mogelijk. Maar niet iedereen kan het opbrengen om het ook daadwerkelijk te doen. Bedenk dat niets haast heeft en dat alles zijn tijd heeft. Alle dingen hebben hun eigen verantwoord, hun eigen antwoord. Dat je op de juiste tijd zult horen, want alles heeft het recht om er te zijn. Prettige en minder prettige dingen. En als je deze werkelijkheid kunt accepteren, zie je dat alles in harmonie en vrede met elkaar samenvalt. Werk aan jezelf. Laat het negatieve oplossen in het licht dat jij bent. In het positieve. En... Het is er gewoon niet meer. Laat alles los. Dat is het principe van het loslaten. Zie je eigen genezing voor je. En zet het als het ware in een vorm. Droom daarover. Schrijf het op desnoods. Geef het aan het universum. Maar dat geldt ook voor de andere vragenstellers. En voel dat je het al hebt, dat je het al bent, dat je gezond bent. En het zal je geworden Dank voor het moment dat je je al gezond voelt. Dan hoef je je niet meer druk te maken om het hoe, of hoe de oplossing moet zijn. Maar kun je volkomen vertrouwen hebben in het universum, in God. Het onnoembare, noem het zoals je het wilt. Die alles voor jou doet, vertrouw daarop. En Lieve mensen, dit is dan toch maar weer het einde van deze lezing. Een heerlijke week met alle die je lief zijn. En ik hoop dat, je, dat de vragenstellers er een klein beetje eh, wat aan gehad hebben. Eh, bij sommigen heb ik iets meer teruggeschreven en bij sommigen heb ik iets weggelaten. Um, maar altijd is het zonder de naam, zonder de omstandigheden. En ook al zou je graag willen dat je naam erbij komt, hij komt er gewoon niet bij. Want het is een emotie die erin gelaten wordt en daar is niemand mee gediend. En we kunnen er niets mee. Maar goed, een heerlijke week met alle die er lief zijn. En ja, je kunt altijd op mijn website kijken, dat is yhra.nl En ja, mocht je vragen hebben, stel ze daar maar en je krijgt altijd antwoord. Lieve mensen, nogmaals een heerlijke avond. Een goede avond. En tot ziens en tot de volgende week. En eh, nou, dag.